Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het nieuwe systeem voor persoonsgebonden budgetten, PGB's, is gehaast en onzorgvuldig ingevoerd. Het belang van de burger stond daarbij niet voorop, zegt de nationale ombudsman van Zutphen. Bij de opzet van de PGB's was de overheid vooral bezig met fraudebestrijding en wetswijzigingen. Volgens de ombudsman is de gang van zaken exemplarisch voor de manier waarop de overheid met mensen omgaat. De burger is telkens te dupe, al dus Van Zutve. In Spanje en Marokko zijn veertien mensen opgepakt die mensen zouden ronselen voor islamitische staat. De verdachten werden opgepakt in onder meer Madrid, Ves en Casablanca. Ze maken volgens de politie deel uit van een netwerk dat buitenlandse strijders ronselt om te vechten voor IS in Syrië en Irak. Veel landen zijn alert op ronselaars omdat ze bang zijn dat teruggekeerde jihadstrijders aanslagen plegen in hun eigen land. In de buurt van Berlijn is een onderkomen voor asielzoekers afgebrand. De sporthal zou binnenkort als opvang in gebruik worden genomen. De Duitse politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. In Duitsland zijn de laatste tijd verscheidene aanslagen gepleegd op asielzoekerscentra. Ook zijn er gewelddadige demonstraties tegen asielzoekers. Leraren willen invloed kunnen uitoefenen op lesprogramma's. Ze willen op die manier schoolvakken beter op elkaar laten aansluiten. Nu moeten scholen voldoen aan allerlei verplichte kerndoelen. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat zeggen docenten in een manifest supermarktketen Jumbo gaat ook boodschappen thuis bezorgen. Jumbo wil daarmee de strijd aangaan met marktleider Albert Heijn. Het heeft de nummer twee van de supermarktbranche bekendgemaakt... bij de presentatie van de jaarcijfers. De Jumbo-keten heeft een goed half jaar achter de rug. De omzet steeg meer dan het gemiddelde van de supermarktbranche... tot 3,2 miljard euro. Het weer vanmiddag even droog met van tijd tot tijd zon en temperaturen rond 20 graden. Het waait stevig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht weer regen. Morgen warmer met in Limburg mogelijk 25 graden. Later op de dag dan weer kans op een onweersbui. Dit was het enorm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Goedemiddag, luisteraars. Een hele smakelijke lunch toegewezen. U luistert naar Zandvoort Luncht. U luistert naar ZFM Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En natuurlijk ook een uh, vaste medewerker voor de dinsdag. En ja, dat is natuurlijk uh, Imca Drommel. Imca, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom. Dank je. Ja, heb je al uh, schokkend nieuws voor ons verzameld? Of valt het allemaal mee hier het in de regio? Het valt allemaal mee. Het ja. valt mee. Ook leuk nieuws te melden? Ja, ook. Ook? Kijk, nou. En een heel leuk weerbericht. Heel, oh. ja. Fantastisch, fantastisch. dan gaan we straks naar luisteren, luisteraars, rond de klok van uh, half één. altijd beginnen wij natuurlijk met een uh, lekker stuk muziek. We gaan even met de Beach Boys naar het strand. Bring my baby. Day break over the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves gentle motion.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 May the wave's gentle motion for bring... Never to depart And as long as there is an ocean Long as stars are to shine Baby, you will always have my devotion I'll love you pretty baby Till the end of time And as day breaks over the ocean Worthy. natuurlijk de Beach Boys met uh, daybreaks over the ocean. Nou, we staan hier uh, aan de kust. Naast me staat Imca en we staan allebei met onze uh, blote tenen in het water. En we staan over de zee te kijken. En uh, Imca, wat, wat, wat imponeert jou nou het meeste aan de Zandvoortse Zee? Ja, nou, het is eigenlijk gewoon de Noordzee natuurlijk. Ja, ja. Maar wat, wat, wat, wat, heb jij, wat heb jij met het strand? Kom je er veel? Ja. Waarom? Goed. Vertel. Wijd... Is dat alleen met zonnig weer om gewoon lekker uit te wandelen? Nee, het is het hele jaar door. Het hele jaar het is door. De, de ruimte, de wijdheid. Heerlijk, het is nou lekker rustig hè? Ja, hier. Je hoort nou alleen de golfjes komen. Ja, mooi, hè? Want normaal gesproken dan ziet het strand natuurlijk bommetje vol. Ja. Maar ja, vandaag is het gewoon Heerlijk. Super rustig. <laughs> Hé, hey, uh, het weekend, heb je nog wat leuks gedaan? We zitten alweer op de dinsdag, maar uh, het weekend is nog maar pas voorbij, toch? Ja, ik ben nog met mijn uh, Duitse vrienden nog op pad geweest. Oh ja, die waren hier vorige week, uh, luisteraars in de studio, natuurlijk te gast. Ja. Uh, heel gezellig, super tramp, Give a Little Bit, kan ik me nog herinneren, werd ja. gedraaid. En, uh, <laughs> Marmerstein und Eisenbricht und Rote Rozen. <laughs> Rote Rozen, ja, gezellig. En ja. Uh, hebben de mensen het naar hun zin gehad hier? Ja, absoluut, ja. ja. Uh, jij, jij wandelt regelmatig door het dorp. Zijn er nog een hoop Duitse mensen hier? Ja, hoop nog Duitsers, steeds. Natuurlijk... Daar is nog vakantie. Oké. Okay. Dat uh, duurde oh. tot begin september. Oh, dus uh, eigenlijk is Zandvoort, uh, zeg maar juli, juli, augustus, altijd. Uh, altijd uh, worden ze vergast met een hoop Duitsers. Ja. ja. Maar ook andere nationaliteiten, of, of valt dat erg mee? Ja, dat valt ja, zijn wel Ja, er komen steeds meer Engelsen door. Center Park, want daar kunnen ze oh, in yeah, Engeland al ja yeah, dus. yeah. En ook Fransen, Italianen zien we Center wel. Park, ja. Yeah. The, the houses are a little small <laughs> Yes, they are. <laughs> But uh, it's nice. And the, yeah. food, the food is good. Yes, yeah, so the water so, is beautiful. Yeah. Yeah. So I like it very much. Well, yeah. Me too. And Sanford is like a melting pot. Yeah. Hmm. De melting pot. Nou, wat een vluchtelingen komen we deze kant allemaal op. Hè? No. Ja, ik weet niet of ze allemaal naar Nederland komen. <laughs> nee. Ze hebben in Maastricht hebben ze al vier bedden vrijgemaakt. <laughs> nou. <laughs> nee, uh, heb je gisteravond uh, toevallig... Uh, uh, uh, hoe heet ze ook weer? Uh, die dame. Uh, om, om elf uur. O, oh, uh, Eva Juniek. Eva Juniek. Gezien met, met uh, uh, daarin die man van uh, uh, Andries Knevel. Nee, die, het, die, ja, ja, die is naar Kors geweest. En dan Lesbos, geloof ik al. Die, die Griekse eilandjes uh, schetste daar een enorme rampsituatie. Mensen schijnen helemaal niets te hebben. Nee. Maar, dat is toch wel leuk te melden. Toch wel, een aantal Nederlanders die uh, daar, uh, zich daar uh, hebben gemeld als vrijwilliger... om toch nog enige leed uh, uh, zeg maar, uh, ja. op te heffen. Lijkt me maar, verschrikkelijk. Lijkt me ook heel verschrikkelijk. Maar als je de mensen ziet, dat moet ik er dan wel bij zeggen... dan, dan zien ze er helemaal niet slecht uit... Ja, dat zegt niet alles. Dat zegt niet alles natuurlijk. Nee, maar ze zijn niet uitgemergeld van honger of zo. Dus nee. daar vluchten ze niet voor. Het oorlogsgeweld. Maar volgens Andries uh, ja, zijn er toch ook een hoop mensen... die uh, ja, kennelijk toch het geluk in Europa zoeken, economisch gezien. Ja. ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Mm. Mm. Ja, ik vind het een moeilijke materie. Een moeilijke materie. En ja. ik, ik weet wel dat we, echte vluchtelingen... die hebben de grootste moeite om naar buiten te komen. Om weg te komen. ja. Ja, als je, als je weet dat die mensen in Syrië daar in een oorlog zitten. Ja, ik zou ook weg willen. Ja, ik denk het ook. Ja, zeker weten. We gaan even genieten van Cilla Black. Onlangs overleden, u heeft het ongetwijfeld in het nieuws gehoord. Maar gelukkig hebben wij haar muziek verevigd. Turn on your light. And help me by my way again. Lang. My man, a guy is a guy. En dat van Doris Day ik ook al. I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy, wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. Followed me to my house like I knew he would Because a guy is a guy wherever he may be So listen while I tell you what this fella did to me I never saw the boy before So nothing could be sillier At closer range his face was strange But his manner was familiar So what?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 I knew he would Because a guy I is a, a guy, guy Wherever I mean, he may be So listen while I tell you What this fella did to me He asked me for a good night kiss I said it's still good day I would have told him more Except his lips got in the way So I talked to my ma Like a good girl should Lunchje, dat doe je met Charles Duif. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Ja, zo het luisteraars. Eet smakelijk trouwens als u nog moet lunchen... en als u het inmiddels al heeft achterovergeslagen... Ja, dan eh, wens ik u natuurlijk een... Uh, goede bekomst. Dit is Cher met de Shoop Shoop Song... Ooh, it's in his kiss. That's where it is. It's in his kiss. That's where it is. Ooh, it is the oh, it, it is Share with Shoop Shoop song. Zo dadelijk luisteraars natuurlijk het regionale nieuws met uh, Imka Drommel. Maar eerst nog even genieten van Eileen. Die komt ook nog even voorbij. Het zijn de Daxi Midnight Runners. Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 25 augustus 2015. Gistermiddag werd een deel van de regio getroffen door een stroomstoring. Delen van Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal hadden vanaf drie uur smiddags geen stroom. Gelukkig was de storing om iets over zes gisteravond weer verholpen, zo meldde netwerkbeheerder Liander. In Kennemerland worden verhoudingsgewijs vaak gecontroleerd of mensen zich houden aan hun verleende wapenvergunning. Die controles leveren echter nauwelijks iets op en in 2014 werd slechts eenmaal een vergunning ingetrokken. Verder werd er 16 keer gewaarschuwd en werden er twee intrekkingen na een hercontrole ongedaan gemaakt. In Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort hebben in totaal zo'n 450 mensen een vergunning voor jacht, schietsport of verzameling. In totaal gaat het om ruim 1900 wapens, dat is inclusief noodsignalen voor de scheepvaart, wapens om politiehonden te trainen en startpistolen voor wedstrijden. Veruit de meeste wapens worden echter gebruikt voor de jacht of schietsport, tegen de 1500. Een kleine 400 wapens zijn in bezit van verzamelaars, waarvan maar slechts 280 wapens deel uitmaken van de collecties van slechts twee bloemendalers. De politie controleert onaangekondigd bij wapenverlofverhouders en of zij hun wapens en munitie correct hebben opgeborgen. Het is de bedoeling dat elke vergunninghouder minimaal één keer per drie jaar zo'n onaangekondigd bezoek van de politie krijgt. Op dat punt lijkt de politie Kennenbeland de doelstellingen ruimschoots te halen. Er worden in deze regio nog maar weinig nieuwe vergunningen aangevraagd... en in totaal werden er vorig jaar acht jachtactes verleend en 27 vergunningen voor de schietsport. Geen enkele aanvraag werd in 2014 in Kennenbeland afgewezen... Opvallend is dat de wapenverzamelaars nauwelijks met een onverwachte controle worden geconfronteerd. Slechts één Haarnemse verzamelaar moest in 2014 openheid van zaken geven. In de overstichten die de politie over de controles ter beschikking heeft gesteld, worden geen meldingen gedaan over gedragscontroles bij vergunningshouders. De aanvrager van een wapenvergunning moet van onbesproken gedrag zijn. Hij mag de afgelopen jaren niet in aanraking zijn geweest met justitie en over een stabiele geestelijke gezondheid beschikken. Na ernstige incidenten met vuurwapens is de twijfel gerezen of de politie daarop wel voldoende controleert. Het is de bedoeling dat volgend jaar de wet Wapens en Munitie wordt aangescherpt. De belangrijkste vernieuwing is dat aanvragers een psychologische test moeten ondergaan. die een indicatie geeft over diens psychische gesteldheid en de risico's die het wapenbezit in specifiek geval kan opleveren. Verder moeten er drie mensen iemand voordragen van wie er tenminste één zelf vergunninghouder is. De reddingsbrigade Nederland kwam afgelopen weken 1014 keer in actie... waarvan 29 keer voor de redding van een uit een levensbedreigende situatie... 782 keer werd de eerste hulp verleend... 62 kinderen werden herenigd met hun ouders... en 56 opvarenden werden geholpen. Verder werden er 43 zwemmers die in de problemen waren geraakt geholpen... en in totaal heeft de reddingsbrigade deze zomer al 8152 hulpverleningen uitgevoerd. Dat is gemiddeld ruim 1000 hulpverleningen per zomerweek... Er werden tot nu toe 230 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Er kwamen 11 mensen om bij een waterongeval. Afgelopen weekend stond er een sterke aflandige wind. De Rensbrigade kwam op diverse plaatsen in actie voor zwemmers die je afdreven. Bijvoorbeeld omdat ze achter een bal of een ander ob object aangingen dat afdreef. De Rensbrigade adviseert dit niet te doen... omdat je hierdoor zelf in de problemen kunt komen. De Rensbrigade was ook actief bij diverse evenementen... waarvan Zeeel Amsterdam de grootste was... Daarbij is zij in actie gekomen voor verschillende meldingen... in samenwerking met de overige hulpdiensten... en heeft veelvuldig preventief advies gegeven. Er is één toeschouwer bij een tragisch ongeval omgekomen. Voor deze week is wisselvallig weer voorspeld. De Rensbegade wil Nederland graag veilig van het water laten genieten... en adviseert daarom vooral te recreëren op plaatsen... waar gekwalificeerd toezicht is. Op sommige plaatsen wordt het toezicht met name door de weeks... afgebouwd in verband met het einde van de zomervakantie. Kijk verder goed op de informatieborden bij de strandopgang of bij toegangswegen bij recreatiegebieden. Let verder op de vlaggen bij de rensbrigadeposten en neem waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in acht. Hou de weervoorspellingen in de gaten voor de komende week. En zorg dat u op tijd van het water bent bij opkomend opweert of naderend slecht weer. Op 21 september 2015 zal de Rode Kruis afdeling Zandvoort weer starten met een nieuwe EHBO opleiding. Eerste hulp bij ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen als er een ongeluk gebeurt of als er iemand zich niet lekker wordt. In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus, maar wordt er ook gereanimeerd. In de twaalf avonden wordt u opgeleid door bevoegde instructeurs. De lessen worden gegeven op de maandagavond van 8 tot 10... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten zijn 200 euro en dit is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger voor onze afdeling... dan krijgt u restitutie van het bedrag, meldt het Rode Kruis, afdeling Zandvoort. Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed. U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Martine Joustra. Bij voorkeur via de e-mail mejouwstra.hotmail.com mejaustra@hotmail.com dus Zonder punten. Op woensdag 2 september organiseert IVN Zuid-Kennemerland... een wandeling over het Wurmenveld, Kraansvlak, Duimpieperspad... en het Zeedorpenlandschap. Ze volgen de gele route die ze voert langs het Vicentengebied. Hier kunnen we een ontmoeting hebben met Vicente en koningpaarden. We staan stil bij de herfstbloeier, vruchten, bessen, overvliegende vogels, het begin van de vogeltrek is dan, en andere dieren die zich laten zien. U kunt genieten van de uitgestrekte vlaktes, de diversiteit van het gebied en verwonderen, zich verwonderen over de rust die u ervaart. Deze tocht wordt op woensdag 2 september gehouden en begint om 1 uur. De tocht duurt 4 uur. Het vertrek is vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort Noord. Je kan dat met de fiets bereiken via het Visserspad of met de auto via Zandvoort Noord aan einde van de James Wattstraat. Dus aan het einde bij de uh, Keesomstraat. Het kost niets, het is gratis. En Je kan je aanmelden via telefoonnummer 023 54 3 x 23. 023 54 3 1 23. Op dinsdag tot en met zondag kan je je aanmelden. Advies is, draag stevige en comfortabele schoenen en neem voldoende te eten en te drinken mee. Dan volgt nu het weerbericht. Het weer in Zandvoort. Het wordt opnieuw warm in Nederland. Woensdag kan het kwik oplopen tot 25 graden of meer. In het weekenden wordt het warm tot zeer warm met maxima tussen de 25 en 28 graden. Het zomerse weer is deze week vol ups en downs. Na de windhoos van maandagavond in Wieringenmeer heeft nu ook op meerdere plaatsen s'nachts flink geregend. Dinsdag zijn de buien snel het land uit en volgen er opklaringen. Het wordt circa 20 graden. Dinsdagavond volgt regen op de nadering van een storing. Woensdag is er een tweedeling in het land. Het noordwesten is bewolkt, het zuidoosten krijgt de meeste zonneschijn. Ook wordt het flink warmer... omdat we ons in de warme sector van een lage drukgebied bevinden. Het kwik loopt woensdag op naar waarden tussen de 20 en 26 graden. Woensdagavond volgt opnieuw regen... De dagen erna blijft erg wisselvallig met buien en zo nu en dan ook zon. De temperaturen liggen meestal tussen de 20 en 23 graden... maar stijgen in het weekend naar weer zomerse waarden. Het kan zowel zaterdag als zondag erg warm worden. Ook volgende week is het behoorlijk zomerweer. Het is vrijwel droog en de zon schijnt regelmatig. De temperaturen liggen rond de 22 graden. En tot zover luisteraars het weer bij ZFM Zandvoort. We gaan even met Sammy Davis naar Beretta's team. We kennen de serie nog wel, hè? Don't go to bed with no price on your head. No. Don't do, it no. Don't do the crime if you can't do the time. Mm -hmm. price. En daar zijn diverse versies van, maar die gaan we natuurlijk niet allemaal achter elkaar draaien, want uh, dan zouden we allemaal maar hetzelfde horen. Uh, we hebben al uh, genoten van uh, de Dixie Runners met Come On, Eileen. En, uh, en dan gaan we genieten van uh, de Nashville Riders. En die hebben het over 500 miles, 500 miles, zo moet ik het zeggen, away from home. Five hundred miles away from home Teardrops fell on Mama's note When I read the thing she wrote She said, we miss you, son We love you, come on Everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Dat je 500 miles away from home bent. En dat je dat allemaal in je eentje terug moet rijden. Want 500 miles, dat is volgens mij zo'n 700, 800 kilometer. Dat is verder dan Parijs. Want Parijs is uh, ja, 500 kilometer, toch? Zo is het. Ja, zo is het wel. Kim Wild, die heeft het uh, over You Keep Me Hanging On. Nou, Kim. Ben, ben, benieuwd hoe jij dat liedje brengt. Team Pitney, something's got a hold of my heart. Iets heeft mijn hart te pakken. Ja, dat is al een tijd geleden, door de jaren zestig, hebben we het dan over Gene Pitney. Zegt dat jou iets, elkaar of zegt het jou helemaal niets? Het nummer zegt me maar wel wat, ja. ja. ja. Uh, maar Gene Pitney niet, waarschijnlijk. Nee. Nee. <laughs> ja, die, ik weet niet even of hij nog leeft eigenlijk, zou ik eens moeten googelen. Uh, hij is natuurlijk van de jaren zestig, dus het is, het is in ieder geval een oude man al. Ja, een hele oude Maar ja, die liedjes die hoor je toch nog wel regelmatig op de radio uh, voorbij komen, ja. hoor. Dus dat, uh, wat uh, dat betreft, luisteraars, ja... Uh, een mooie van Marvin Welsh en Ferrer. Dat zijn natuurlijk shadows, maar nu zingen ze mooi close harmony. A thousand conversations, oftewel duizend praatjes met elkaar. A thousand conversations on a never ending.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 Promises that might have just changed the world when you, if they'd only turn van Marvin, Wells en Ferre. kijk op mijn klokje, we gaan zo uh, naar het nieuws. En uh, ja, als u straks het nieuws hoort, luisteraars... denk dan maar, het zijn de doodgewone dingen die het om doen. Dit keer gezongen door André van Duin, jawel.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 de gracht onder de bomen, dan zou ik zo wel aan jouw zijde willen gaan. Zeg mij, waarom, keek jij mij aan? Want daardoor is mijn hart opeens van slag gegaan. Bijne blonde Marianne, toe ga met mij nu aan de wandel en zullen wij het verdere leven samen gaan. Toch denk ik altijd nog met liefde aan de eerste, mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje waar ik mee wandelde in het lijntje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Toch denk ik altijd toch met liefde aan mijn eerste, mijn eerste meisje van de zandvereniging. Mijn allerliefste, allerliefste klein sopraantje waar ik mee wandelde in het laantje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Blonde meisje met je blauwe hoedje, waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dop stond schuin naar één kant op je toetje en liet je ogen amper vrij. Maar door een blik die God ving onder het randje, is er iets geks gebeurd in mijn gemoed. Ik kan geen uur neem even zonder meisje met die blauw.